Goedemorgen, ik ben Dielke Deerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Zit jij wel eens te zoomen of teamsen achter het stuur? Je bent niet de enige. Volgens Interpolis pakt 1 op de 7 Nederlanders onderweg vergaderingen met collega's mee. Ze praten online mee vanuit de auto of zelfs vanaf de fiets. Hartstikke gevaarlijk, zegt de verzekeraar, want het leidt af. Sowieso zitten steeds meer Nederlanders in de auto op hun telefoon. Ruim 7 op de 10 doet dat wel eens. Eind deze week beginnen de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Jonge Fransen lieten het bij de vorige verkiezingen massaal afweten... En de angst is dat dat nu weer gebeurt, vertelt correspondent Frank vraiment De presidentskandidaten praten nooit over jongeren of over studenten. Het gaat in de campagne helemaal niet over studiekosten of over werkzoeken bijvoorbeeld. Franse jongeren denken dat er daardoor toch niks voor hen gaat veranderen. De opkomst bij Franse verkiezingen is al zo'n 20 jaar aan het dalen. En het zijn degene van 18 tot 30 jaar oud die het minst stemmen. Bij de laatste parlementsverkiezingen in 2017 stemden maar een kwart van alle jongeren. Zondag is de eerste ronde van de verkiezingen. President Macron is de grote favoriet. Moet jij een nieuw paspoort aanvragen of wil je je rijbewijs verlengen? Dat kan wel even gaan duren allemaal. Volgens het AD moet je één tot drie maanden wachten op je nieuwe document. Gemeentes zijn druk met het inschrijven van Oekraïnse vluchtelingen... en met vragen over de hoge energierekening. Ook lopen ze achter door de gemeenteraadsverkiezingen. De organisatie heeft een hoop tijd gekost. En een hoop uitgestelde coronahuwelijken worden alsnog ingepland. Pech voor Ajax in de titelstrijd. Anthony er de rest van de maand uit met een enkel blessure. Die liep hij op met het nationale elftal van Brazilië. Hij mist sowieso de komende drie competitiewedstrijden en de bekerfinale tegen PSV. Mogelijk komt hij dit seizoen zelfs helemaal niet meer in actie. Het weer bewolkt en regenachtig en gaat gaat of elf. Vannacht wordt het droog, morgen weer een natte dag. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland viel op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel heb je nog 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort.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 Jongens. Ja, we ja. staan ja. nog steeds. Oh, jongens, ik kan niet wachten tot de Kamerling onder straat wordt opgeleverd dat, dat het geasfalteerd is weer. Mooi, Ik kom nu toch wel weer eens mijn garage met het buukje. Oh, je kan er niet uit. Nee. Er is nee, niks neergelegd is allemaal... dat je er overheen kan. Nee, maar dat is, uh, ik snap dat ook wel. Ze dus we moeten natuurlijk een heleboel open graven, graven riolering, uh, verleggen. En, uh, oh? dus, uh, Heb jij nog uh, moest dat je een ander autootje wil meedoen? Dus ja. In de uh, voorkant? Ja, ik, ik had hem ook bijna. Maar je verkocht, waar, je maar... was wel gewaarschuwd dat je aan de achterkant Ja, er, zei, ja, ja, ja. ja. Alleen was het heel merkwaardig, want de, die, die firma die had dus in de brief gezet dat het een week zou duren. Dat nou, het vast een, uh, maar echt serieus. Ik heb twee weken geleden dus gebeld met de, met de gemeente om te vragen nou, ja. waarom ze hem twee meter smaller maakten. Ja. Uh, dat zou doorgegeven worden, er is een notitie van gemaakt. Ik ben nog niet teruggebeld, dus nee. ik ga direct toch even bellen nog. Ja. Ja, ik, vind dat best wel, ik vind dat best wel, uh, je belt gewoon met een keurige vraag. Ja, de gemeente ja. wordt een notitie van gemaakt. Hoe lang moet je... Ik, ik heb nu twee weken gewacht tot mensen terugbellen. Maar we moeten wel een antwoord hebben. Nou ja, ik vind, twee twee weken. Weken, ik vind dat je, als je twee weken ja. moet wachten... op antwoord op een hele simpele ja. vraag. Ja, waarom is de Kamer onderstraat onder twee meter... smaller gemaakt? Ja. Waarschijnlijk met verkeersveiligheid. Maar mag ik het even horen van u? Ja. Ja. Nou, dus ja ik, zo, is, ik ga zo even ja. bellen met de gemeente. Ja, het, is, het, blijft, het blijft een uh, storende factor. Maar goed, er is uh, de Gloord hoop. Ze zijn nu al bij, op de kruispunt bij Rob Witte. Dat is dan al dichtgemaakt. Oké. Okay. Nogmaals, de, als de eerste laag asfalt erop ligt... dan kan ik denk ik wel weer uh, de garage uit. Lekker man. Ja. Ja, dat. He, een andere vorm van vervoer, vliegen. Ja. Ik had het gisteren van, over vliegschaamte. Ja. Sommige mensen hebben daar last van. moet ik ineens naar KLM denken om je in de reden te helpen. Ja. Maar daarover later meer. Ga door. Nee, maar er zijn natuurlijk <laughs> soms mee, weet je, oh, ik, ik, ik heb ook vrienden die zeggen... Joh, ik ga gewoon lekker met uh, de trein naar Frankrijk... Uh, en huur ik een huisje. Want ik, ja. ik, ik hoef niet eens te nodig meer in Indonesië te vliegen. Lang, met vliegschaamte, milieu, allemaal... Uh, uh. Nou, is er iemand, uh, ik noem het even Flying High. Er is, uh, een, de Hampered Earth Group heeft een vliegtuig gebouwd dat is gemaakt van en wordt aangedreven door hennep. Hennep? ja, ja noem ik het even Flying High. Hennep is natuurlijk, daar kun je ook gewoon broeken van maken, Ja, uh, ik heb hennep een beetje Ja, hennep shirts. beetje een beetje een Hennep is fantastisch. Uh, je kunt, als je het oprookt, dan word je er een beetje high van. Maar dat was natuurlijk. Meen uh, We hebben Flores. Oh ja, Flores. Ja. Uh, die stak de Hennep aan. Flores en uh, Sindelaar. Nee? Flores ja. weet je ja. die ja. Ja. Maar het is dus een vliegtuig gebouwd uh, van, uh, van Hennep. De wanden, de, de stoelen, de vleugels, alles is gemaakt van Hennep. En uh, het is sterker dan, dan straal, inmiddels. Aha. Uh, het, het is um, vier. Uh, ze hebben Hennep surfplanken. Paddleboards, odi, maar er is natuurlijk ook cannabis van gemaakt. Maar het is een primeur in de, in, de, in de luchtvaartwereld. Er kunnen vier passagiers mee en een piloot. Elf meter spanwijdte en, en, en hij vliegt dus op hampered, hampjet A-biofuel. Dus je hebt dus ook biobrandstof van hennep gemaakt. Ja. Moet je niet in de rook gaan zitten, want dan, kom je, dan krijg je waarschijnlijk enorme trek... Ja, toch is het wat. waartoe chocola. Wel lekker. In staat is. Hè? Dat soort, uh, maar ja, als ze in staat zijn om van hen een vliegtuig met vier uh, passagiers te bouwen. Ja. Dan denk ik dat er uiteindelijk ook een keer een, een bowing gebouwd wordt van hen. Nou, weet je wat het is? Want als je <laughs> ook daar terug gaat naar de bron. Want dan moet het dadelijk net met, met de palmolie. Wat nu weer in de ban is. Maar ja. hele plantage bos, percelen, alles afgefikt. Om ineens palmolie te gaan. Uh, palm, uh, ja, ze zeggen dat het saard. duurzame palmolie ja. is. Maar daar zijn discussies over. Nou ja, dat dus. En dadelijk, je moet ook niet willen dat de halve wereld weer iedereen een hen op gaat planten. Om, uh, dus nee, maar het is al. Wat er nu gebeurt, ook, omdat er geen zonnebloemolie meer is. Ja. Uh, moeten ze dus uh, andere olieën gaan gebruiken. En waar, nou ja, dan zeggen ze dat het ook palmolie gaan. Ja. Maar het enige was van de week een discussie op de radio ook over. Uh, dat er dus op koekjes. Als jij koekjes haalt, ja. koekjes zitten natuurlijk ook chips, ja, koekjes. Ook daar zit overal zonnebloemolie in. Ja, ja, ik ga ik toch toch even van in de van de van, met, ja? met wat voor olie <coughs> denk jij dat ze bij Friet Danvers frituren? Ik denk met arachide. Qua lekkerste patat van Nederland. Ik weet ja, Arachide is een van de net rijstolie. Toch rijstolie? De alternatieven die daar ja. ligt. Uh, ja. Ik weet niet waar ze bij Danvers, ja. waar, waar friet in gefrituurd ja, wordt. Het blijft toch wel de lekkerste patat die er is. Ja, toch? Dat vind je niet? Ja, toch, ja. Maar ik doe mijn frietjes thuis ja. gewoon zelf snijden. En doe ik in de arachideolie in de pindelolie. Maar er zijn natuurlijk allerlei alternatieven voor zonnebloemolie. Want... Toen ineens de zonneboemolie op was... los omdat het in chips zit en andere dingen die wij ook gebruiken... maar er zijn dan substituten voor... Toen keek ik mijn vrouw aan zich... wanneer hebben wij voor het naam gebruikt? Nooit. Nee, om oliebollen, ja, om oliebollen, nee. oliebollen, wanneer gebruik je nee, nee. Om oliebollen te bakken, in ja, dus, ik uh, eet, ja, ja. Frituur in olijfolie. Ja, ik heb frituur in... En oliebollen die haal ik gewoon. Ja, ja. Dus, uh, dus wanneer gebruik ik zonneboemolie? Jamais. Maar ik trek dus het luchtvaart-issue even door. Even over andere. Goed Frank. Goed. Goed. Ja. Heel goed. Dan hebben we dus een goed alternatief voor Pieter Elbers die die die Ja. Die wordt het. Ja. Mo Rintel. Ja. Die Maar Rintel. Marianne Rintel. is De nieuwe baas van de KLM. Dus uh, jammer dat Bootsman met de nodige ervaring het niet uh, is kunnen worden. De ondernemingsraad is er tegen, maar dat wordt natuurlijk al, zoals te doen gebruik allemaal al beslist. Er is gedoe over geweest. Waarschijnlijk willen ze een vrouwelijke. Ja, uh, nou, dat, dat, is, dat is ook hebben. een van de achtergronden. Want er moet er dan weer moet een dame in, omdat het een dame is. Er wordt even dan niet Dat getreken. weet ik niet, maar dat. Nou, ja, alles wat ik houden dus per positieve discriminatie. Maar ja, maar weet je, ook moet ook gewoon de, de beste persoon moet ja, daar gewoon zitten. Nou, punt. Eens. Ja, Alleen wat het ik wel De vrouw is prima. Ja, maar als zij het of beste een, een non-binair non ook schelen. goed. Ook goed. Maar wat ik wel uh, uh, maar dan moeten we een toilet bij een vliegtuig. Dan Heb je een, een, een genderneutraal toilet achterin. het de Ja, maar die zien. hebben ze wel, al, die hebben Is dat zo? Nou, in ja. een vliegtuig. Een vliegtuig. Je ik gaat benen... toch naar de wc in het vliegtuig? Er staat toch niet een mannetje of een vrouwtje boven? Nee. Dat oh, klopt. Nee, dat is natuurlijk al. Oh ja, stom. Dat is natuurlijk al heel lang. Ja, dom. Ja. Wat een domme opmerking. Ja. Ja, helemaal nee, even dan dat is... Maar die Marianne, die Marianne Rintel, uh, die is dus. <coughs> wordt nu de baas van de KLM. Die is die voorbaas geweest van de, van de spoorwegen, de NS. Ja. Maar dat heeft ze maar anderhalf jaar gedaan. Dan denk ik, ja, gaan Het zo lullig bedoel ik het niet. Nee, maar, is Daar is nou ook precies. wat te doen ja. nog. hoor. Gaan ja. is de verdiekken. zeg je ja, want Daarom... toch. gisteren ja. helemaal niks. Nee, maar, nou, de, nou, dat, het, dat dus. maar als je anderhalf jaar in de, op een baantje zit, ik weet niet... maar dan heb je er niet echt een enorme klus van gemaakt, of wel? Daarom, met alles wat ik het er dusver over heb kunnen lezen... is het toch zo dat zij daar komt te zitten omdat ze een vrouw is. Nou, kan. Ja. Maar luister, en, maar en, dat kun je wel zeggen... maar ik ga er vanuit dat ze ook geschikt is voor die, voor die baan. Dus dat er twee zijn die geschikt zijn... dat ze dan de voorkeur geven misschien wel aan een vrouw. Ja, ik vind, dat kun je uh, niet zo zeggen. Uh, ja, ik, vind, ik vind met, met uh, alle inzichten die uh, deze uh, meneer Bootsma al heeft... omdat hij al. Uh, dat was de andere kandidaat, begrijp je? Ja, oh. die zit al in de directie uh, al jaren. En die man kent dus alle ins en outs. En dit is gewoon een, eigenlijk een, een, uh, een persoonlijk doorgedrukt iets... van uh, die Ben Smit, die ook nog even en passant... 3 miljoen bonus krijgt... terwijl we 3,3 miljard verlies hebben geleden. Wat kreeg je zijde... mee toen je wegging? Een slecht fles wijn in een hand en een natte hand? Nee, ik heb een bijdrage, financiële bijdrage van een paar meijer gekregen. en een feestje op het strand kunnen geven. Ja. Dat was nog pre-corona, gelukkig. Daarna, in maart, brak de pleuris uit. Ja. Toen, weet je, ja. Ja. Dus je hebt een, nou, een goed. feestje in 300 in je hand. Dus is Jans uh, uh, een 3 miljoen en een rol. Daarom, weet je. En het is, uh, die Ben Smit is zo'n enorm foute gast. Alleen omdat hij een persoonlijke vete heeft met uh, Pieter. Bootsma. Elbers. Oh, met Elbers, ja. nee, en Elbers is natuurlijk wel een vent die. Uh, Ervoor gezorgd heeft uh, dat hij altijd achter zijn mensen is blijven staan. En het bedrijf toch uh, overeind heeft uh, kunnen houden. Ondanks de invloed van de Fransen. Nou. Buitenlands nieuws? Buitenlands nieuws. Komt er ook. Volgens mij heb ik het, het gevoel hoor. dat we nu daarna ja. naar ja, Ten ik, cc gaan luisteren. Ja. Met dit fantastische nummer. Dit is dus echt, echt elke uh, toonsoort is opnieuw ingezongen. Mooi hè? Luister weer mee. Luister mee. Ja, ik ga ook even luisteren. Luister I really <laughs> wat, wat is er? Vijf en hoog! Vijf en hoog! Ineens wordt uh, Tensici wreed uh, onderbroken. Uh, ik moet zeggen ja. dat ik het toch wel een prettig nummer vind. En nu ik het allemaal zo weet. Het is dat een prettig nummer. Luister. Maar? Kun je maar? ook nog uitweiden over waar de naam CC vandaan komt? Ja, Frank. dat is ja. uh, zeg maar de hoeveelheid uh, sperma die een man produceert. Het moment dat... Uh, hij tot zijn grief komt. Ik ja. dacht, ik dacht dat dat uh, achterin luizen. de auto van uh, Louis Hamilton lag in die Mercedes 10cc. Maar dat is Maar luister niet. even. Nee, is voor, is, sorry, anders. dat ik ben een beetje misselijk. Maar ja. 10cc, 10 cc. Dat, ja. dat, dat, dat is de helft van een goed, goede borrel. Hmm. Maar is dat dan? Is dat een, ik neem aan nee, dat daar, dat daar is de naam op gebaseerd. Maar dat is dus een gemiddelde, neem ik aan. Ja, dat denk ik ja. Toch? Ja. ja. ja dan moet je ze op de hoes kijken of wat daarover staat. <laughs> ja. Alweer. Wat is er nou, man? Oh, Hou daar een keertje mee op, man. Hey, by the way, over je het ja? over Tensy of uh, uh, Koffie. Ja, is het een beetje duurder geworden? Hè? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zit daar zonnebloemolie in dan? Nee, toch? Nee, in maar... de meeste koffie <laughs> niet. Oké. Okay. Maar, um, er is. Uh, uh, uh, koffie slecht of niet, of wel, er, uh, goed, uh, wakker worden, balibaliba. Ba, ba. Er is nu onderzocht door een voedingswetenschapper. Ehm. Um, dat vier tot vijf kopjes koffie... die passen bij een gezonde leefstijl. Dus ja. niet, er staat ja. er, vijf kopjes koffie per dag... is eigenlijk gezonder dan drie kopjes koffie. Waar ik zou zeggen... nou, je als je twee kopjes doet. is het even goed, hè? Ja, maar het was vroeger één kopje. we, we ging je al bijna dood. Ja, maar ja. blijkbaar is dus koffie... omdat uh, er zit natuurlijk... Uh, er zit een, er zit Koffeïne een aantal, zit erin. Koffie, er zitten een aantal andere stoffen in. Maar het uh, wordt gelinkt aan een lagere uh, kans... op hart- en vaatziekten, aan diabetes... Minder beroertes en andere ziektes. Dus blijkbaar is koffie. En het hebben we niet voor niks ooit. Die zijn ze die boontjes gaan roosteren. De Azteken <laughs> gewoon. Ja. Ja. ja. Dus die werden er. Het schijnt toch gezonder te zijn dan wij allemaal denken. Wat voor, wat voor, wel, een, wat voor een bonen heb jij? Uh, ik weet. Oh, die kaas uh, die zat. bonen. Ah, die. die. Ja. Maar het is Inter interessant om <coughs> te zien hoe uh, ook de wetenschap mee evolueert. En dat is prachtig. Al die onderzoeken. Net zoals waar we het eerder over hadden. Vroeger was uh, roomboot slecht. Houd, uh, nee, roomboot is goed. Uh, ja, nu, nu is het uh, Alles met maat, daar gaan we weer. Ja, oké. Okay. Maar zelfs het cholesterolverhaal, weet je als jij uh, nu uh, in een ziekenhuis komt en je cholesterol is 5, uh, dan gaan overal toeters en bellen af en begint te hellen. En dan gaan ze je vol douwen met statines en zo. Het is gewoon bullshit. Het ja. hele cholesterolverhaal de, ja. is nu aangetoond. Iemand die een cholesterol mmol MMO 11 van 9 heeft. Dat is zeer waarschijnlijk erfelijk. En, en, en ja, ja. veelal is dat ook zo. Maar is jouw cholesterol 6 of 7? Helemaal niks aan de hand. Want hoe meer jij cholesterol nee, het gaat onderdrukken... Ze, hoe harder je leven gaat werken. Ja, precies. Maar dus ze, mooi ze doen, het ze duwen je ook vol. Kijk, het dus ja. is ook heel makkelijk. Ze duwen je vol met... Uh, toen ik ooit een verhoogde uh, hartslag had of zo... een verhoogde bloeddruk... toen dus kreeg ik pilletjes om mijn bloeddruk te onderdrukken. Ja. Nou, dan moest ik de rest van mijn leven slikken. Nou, ja. en, uh, ik, iets minder stress en er was gewoon niks meer aan de hand. Hè. Dus het is allemaal... Het is natuurlijk de medicijnmafia. Die ja. hield mensen al een beetje... Uh, uh, Klopt ja. aan, aan de gang houdt uh, en dat is wel dat is best wel, best nou ja, best wel kwalijk. En over die roomboten ik dat ja? vergeten. Ik was ooit bij een, uh, een, een eigenaar van een best groot bedrijf dat, dat handelt in voedingssupplementen, in, uh, echt al die dingen. Die zat er echt wel veel verstand voor. Die uh, uh, die had ook twee dingen: die mocht geen cola uh, light, die mocht geen light producten in zijn, weet uh, uh, je, die dingen die blikjes. Automaten, ja. geen light, want dat, dat mocht niet. Gewoon, gewoon cola met suiker, geen gelul, asparta. Op ja. opzouten ermee. Ja. En zijn die ook en niks met die uh, uh, uh, uh, bio-schijt margarine. Gewoon roomboter op je, ja. zegt, je moet gewoon en niet te ingewikkeld. Gewoon roomboter op je op je brood smeren, niet te veel en af en toe gewoon een colaatje. En er zitten 13 suikerklontjes in. Dat is niet heel best, maar is beter dan die aspartaam. En ja, en ja, ik ben geweest. Maar leg maar uit, je was in die gebieden waar ze, die palm, waar ze dus zeg maar de B-cel maken. Mm -hmm. Dat spuiten ze gewoon en spuiten ze een, een, een stuk grond te groot, en heel zand wordt, spuiten ze met insecticiden, helemaal dood. Je hoort er ook helemaal niks. Geen kever, geen vogel, helemaal niks. <laughs> Alleen maar om die shit te verbouwen. Nou, ja, nou, dat, ja. dat is echt niet best hoor. Nee. Dus, uh, dus gewoon roomboter op je, op je brood smeren... Ja, en af en toe gewoon een kooluitje pakken. En... Even een nou, kaaskorrieboot er... uit tonnetje, ja, Ik ben, ik ben, ik ben uh, op jouw uh, advies... Uh, ben ik ook uh, roomboter gekocht, de Corrie. Ja, lekker. Het en enige dat je hem... Uh, uh, ja, je moet hem of heel snel opeten... als je hem buiten de ijskast hebt... en anders is hij altijd bevroren. Bevroren? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, als je hem in, ja. in de koelkast legt... roomboter wordt wel hard. Wat je moet doen, je moet gewoon... Als je zo'n grote mooie rol van Normandische roomboter koopt... dan moet je gewoon een plakje afsnijden yes. buiten je koeling leggen. En yes. gebruik je dan de koelkast. En dat doe ik ook. Ja. Ja, ja, ja, doe je dat, dat ook? Ja. Ik heb een, oh. een, uh, een tip, foto Boter een ja. tip van de week. Nou, ja, een de week. En dan, gewoon, dan haal je net wat Tino zegt een stukje af. En dat <laughs> gaat in een botervlootje buiten de koelkast. En dan smeer je na twee dagen. Heb jij nog een botervlootje? Ja. Wat een goed idee. Dit ja, is ook zo, ja. Nou, nou maar die heb boterfloot... jij een botervlootje voor je, je bruiloft gekregen nog of niet? Nee. Wie heeft er nog een botervlootje? Daarom. Ik, ik heb ja, flink, wie heeft er nog ik, een Ik boterfloot. heb er ook een heel flink naar moeten zoeken bij Annette. Wie heeft uh, bij er Annet. nog een botervlootje? Op een gegeven moment zei ik bij Annette: Annet, ja, ja. Doe me een nou lol als je een botervloot hebt. de kringloop. Vindt. Ja, Annette Kringloop. Annette Kringloop. En dan uh, hou me even vast voor. Maar voor het botervlootje. Ik heb daar een porseleinen botervlootje gekocht voor let wel 1 euro. Dus, nou, Nira Seymour, dat is toch fantastisch? Nee, maar boterflootje, dat ja. is echt iets... Net als een chucom. Ja. Wie heeft mee. nog een chukom en ja, een boterflootje? Ik dat heb het... nog een chukom ook. Die heb ik ook nog thuis, chukom. Ja. Ja, dat gebruik ik is het het alleen niet meer. Nee, maar Jaap, een en en ja, een chukom en boterflootje zijn erfstukken. Niemand die nu de winkel in gaat... Nee. koopt een boterflootje of een chukom. Nee. Behalve als je uit, weet ik veel... 1954 -tje. Ja, als dat. Ja. Nee, ja, maar even serieus. het ik denk misschien dat je gaat trouwen op Volendam, dat je nog een aantal ja. beste bestekkers te ja, ja. krijgen met een botervloot. Ik kreeg ook een uh, botervlootje mee uh, bij die uh, albumpresentatie van van de week. Dus, uh, nou, uh, Volendam was, is uh, uh, een heel klassiek daar Ja, die, Maar hoor. het komt ook weer terug, want dat is iets dat er net wel, uh, wat er net wel tegen mij zei: er is weer populariteit. Mensen als ze een botervloot zien, dan willen ze hup, meteen weg. Dus het komt allemaal, alles komt uiteindelijk weer terug. De jacht op de botervloot ja, terug, ja. Ja, ik wist het, het is levensgevaarlijk. Ja. Heb een beetje uitkijken met floten tegenwoordig. Okay. Ja. <laughs> Susk en Whisk en de boterfloten. Zacht <laughs> de boterfloten. Ja, dat Jongens, wel goed. Ja. Ja. Ja, ja, jongens, uh, dansen dan ermee. Dan Waar gaan we dansen? Uh, ja, ja. ja, we gaan even. Ik kijk dan dan even een paar andere schoenen aan. Ach, ach. Even schoenen? Even schoenen. Met hak, met, met klein sleehakje. Ah. <laughs> Sleehak. Sleehak. De Broadway, Mooi nummer. Mooi, mooi nummer. nummer. Mooi oh. Nummer. Oh. Ja, oh. voor de, yeah, de Surinaamse uh, taal, het uh, Saranang Tongu, officieel. En well, in de volksmond uh, is het uh, takitaki, hè? Eh? <laughs> takitaki. <laughs> maar uh, is, is, wat bond, is dat bos 9 eng? Hoe heet dat dan? Ja, is het... Het, het, het, is, het is de Suriname, ik weet niet of het een borstneger Engels is, maar er zit wel veel Engelse invloed in, intussen. Ja, ja, ja, en, het en ook in dus dus Engeland. Nee. is er uitbedacht om. Er zit, uh, zit Portugees en Spaanse nee, ja. invloed in, papiaments En het Saranang uh, Tongu, het, uh, dat is echt, er uh, zit Engelse. Uh, dagu, dagu, dog, hond. Ja. Ik werk als een hond, Miroko dagu, rocco work. Weet je, oh, okay. kan het allemaal, uh... Kun je het verstaan of kun je er een beetje ervan? Nou, nah, een beetje. Ja. Maar uh, het is wel grappig hoe sommige worden dan. Mickey uh. Lobby, oh, Iniwanamaka, no makriki. De liefdebadrijver in een hangmat is niet eenvoudig. Ja, <laughs> maar als, ma ik ma -kriek -kriek. als je dan laat is laakert, het niet makkelijk. Met ma krikie. Met krikie. Ja, ja maar ma het is een beetje. Het klinkt toch een beetje. Zijn zo, net als Zuid-Afrikaans wat ze altijd een beetje kinder Nederlands noemen. Ja. Nou, dat is nog de oude Jan van Ribeek. uit 1793. Ja, toch? Ja. Wat vonk prop? Ja. Nee. Bouchy. Ja? ja, fantastisch. Nou, een dat prop, dingen, prop prop is een ja. bouchy in het zuid afrikaanse Ja, zo grappig. Dat, dat, ja. Als je er langer nadenkt. Oh, nee, hij is, hij is bakkie nee. is een lift. Ja, Hij is, bakkie. Hij is, nee. is fantastisch. Ja. Hij, hij is heel een erg, erg goeie. Goeie. Ja. Een jakkerbakkie. Ja. Ja. Een jak, uh, jakkerbakkie van Toyota met vernieuw komzitplekken. Kuipstultje basis. Oh. Ja, komzitplekken. Ja. En uh, pind pindakaas, grondboontje boter. Oh ja, grondboontje bood. Ja. Grond, oh ja, grondboontjes ja. Is, een, is een pinda. Groenbon, ja. ja, dat is natuurlijk ja. een uh, aardnoot. Uh, grondboontje? Ja, nou ja, het is een appeulvrucht. Het is geen nootje, ja. pinda. Het is nee, een, maar het is een. Ja. Hey, hey, en, jij, en jij hebt een kolom. Een, uh, moet dat? Ja, ja. ja. ja maar. Nou, nou laten we het noemen. Ja, wel mooi, de kolom van Stuy. Ja, ja. okay. Goed de tune erin. De, de, de kolom van Stuy. Drachtenkoling, Een 06-nummer dat ik niet ken. In beeld staat Drachten Friesland. Misschien iets over een boot die ik misschien wil huren in Friesland. Spreek ik met Hans Bruls? Nee mevrouw, mijn naam is Stuy. maar kan ik iets voor u betekenen? U bent niet van de woningstichting? Nee, nee, helaas niet. Lijkt me trouwens hartstikke leuk. Dan maak je vaak mensen blij, want jij in huis en jij in huis en jij in huis. Drachten lag mee. Sorry, verkeerd dus. Geen probleem, mag ik u een fijne dag toe wensen? gelijk. het is mooi weer. Drie minuten later. Drachten Friesland verschijnt weer in beeld. Dit moet opnieuw de afdeling Friesland zijn, open ik het gesprek. Hé? Spreek ik niet met Hans van Woon Friesland? Nee, nog steeds niet, mevrouw. Maar moeten jullie in het in de zon gaan liggen op een skutje of zo? Nee, was maar waar. Nee, nee, ik wil me inschrijven voor een huis bij de stichting Woon Friesland. Ik heb dit nummer gekregen. Van Hans? Omdat ik toevallig achter een laptop zit, bied ik aan om even op internet voor haar rond te neuzen. Blijft even hangen, mevrouw. U bent wachtende nummer 3. Na enig surfen vind ik voor mijn nieuwe dragse vriendin een ander 06-nummer waarop ze kan appen. En een 088-nummer dat helaas alleen in de ochtend bereikbaar is. Morgen dan maar opnieuw proberen. Maar natuurlijk hebben ze het liefst dat je ze mailt. Want sites van dit soort clubs zijn minder toegankelijk dan de Honsebosse Zeewering. En die houdt de Noordzee tegen. Bent u handig met de computer? Dan kunt u even naar hun site misschien. Nee jongen, dat heb ik geprobeerd. Computers zijn niks voor mij, maar ik kan wel bellen. Heeft u haast? U hoop niet dat u er vandaag wordt uitgezet door Woonvriesdel. Nee hoor, nee hoor jongen. Ik wil gewoon inschrijven voor een huis. En daar moet ik die hands hebben. Maar ik heb wel een nichtje dat me hiermee kan helpen. Goed zo. Dan denk dat een appje en een telefoontje morgen alles aan het licht zullen brengen. Gaat vast lukken met dat huis. Mooi jongen. Bedankt voor de moeite. Geen enkele moeite mevrouw. Ik bel morgen nog even of het is gelukt. En ik schrijf er gewoon een stukje over. Mezer, ja, nummer. computer gekocht? Nou, uh, dat ga ik je uitleggen, hè, want ik was vrijdag bij de release van dit, uh, van dit album, uh, waarop uh, hij ook dit nummer heeft uh, gespeeld. Uh, het is uh, van een vr vrijwillig verdwenen muzikant, die oh, ook dat nog dat filosofisch... Alweer, uh, ja, is er, ja, die hebben we ons eerder gehad. De Francis album Black, en in het echt heet die Francis Black Blaken. Hij is uh, afkomstig uit Warden en hij is uh, gewoon verdwenen omdat hij niet mee kon komen in deze tijd. En we moeten ook als we hem mogen geloven, geluidsopname afgelopen vrijdag in de Pius, moeten we hem eh, vooral met rust laten, want eh, hij had eh, iets achtergelaten. Hij vaart niet in een rubberboot op de Noordzee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee het niet 2000 kilometer ja, over het ja. e IJsselmeer heen. Oh, maar waarom, dus waarom maakt hij dan muziek? Uh, dat heeft hij nagelaten. En Frank Bond, oh, maar hij is niet meer. Uh, hij, hij is er nog wel, maar hij heeft uh, fragmentarische stukken achtergelaten en Frank Bond heeft het uh, bewerkt tot, uh, tot een eindresultaat. En oh dat is God. één is van deze nummers. Maar, vind ook hem niet. Ik vind... Ja, maar het is een beetje zoals Banksy. Het is ook een, weet je nog, Banksy, de kunstenaar... Ja. waarvan niemand weet wie het is, officieel. Ja, ja, en het duikt af en toe op. Het is ook een beetje, ik heb het gevoel dat het ook een beetje een act is. Dit, ja. dit is het ook. Ja, dit is het ik het dit dit wou zeggen, ja. met alle respect, dit is een beetje een aanstellere gedoe, vind ik. Ja, vind ik ook. Leuk. Wel. Prima, Want, uh, nee, wat leuk, jij leuk, wil. Toe, uh, leuk leuk ding, bedacht, ja. het is ook een leuk nummer, maar ja. het, is, het is natuurlijk niet iemand die nee. drie die onwaarschijnlijk een mooie motorstartstukken heeft uh, nee, geschreven... Nee, nee, nee. en vervolgens een berg opgelopen ja, is en dood gegaan. Er, er zit nog een kantje aan, want uh, ineens stond uh, de hele band Alaska... afgelopen vrijdag uh, dat uh, allemaal uit te voeren. Dus ik denk dat het uh, daarmee te maken heeft... Van, we zijn er weer en we gaan uh, vrolijk uh, verder. Dat, dat ja, is een ja, beetje uh, het vliegwiel. Dus, uh, dus dit, dit is gewoon een beetje bedacht. Een beetje, be een beetje marketing is dit. Ja, ja, nee, precies. ja, dat is, uh, overigens, ja Maar daar uh, zijn die het anders wel goed in, hoor. Overigens in uh, een beetje marketing. Ja, joh. Maar, een beetje, maar goed. Ik moet er, overigens, uh, ik had dat even... Ik heb ooit een, een jarenlang het programma De Rijn de Rechter. Mocht u dat uh, aansturen ja, vanuit oh, uh, een JV. Briljant. Dus ik heb elke lul een keer voorbij horen en zien komen. Briljant. Of afschot uh, wat oversteekt of een hecht die te lang was. Maar, nou, ja, maar dus in Engeland is er nu eentje... is ook wel weer goed geworden. Dat was meteen hommelus. Dat ging er over nergens over. Twee mannen, Steve Wright en Colin Jones... die hadden een, cont hadden een container verplaatst. Uh, en daar konden de stenen... Nou ja, kortom, de ander ging dan, iemand had een container verplaatst... die niet uitkomen. met zijn fiets. Iemand anders ging dan heel hard de radio aanzetten. Nou, zo begint het. Ja, ja, ja. Ja. reactie. Maar nu is, uh, heeft een van die mannen... een contactverbod gekregen van een jaar... En niet omdat hij iets heel raars gedaan te ramen in grote toestanden. Uh, hij, <laughs> hij heeft me een tube daar gegeven, de buurman. Ja. En het, hij, hij moest dus ook voorkomen... En de reden die hij het gedaan is omdat hij vond dat hij uit zijn giecheltjes stonk. <laughs> Hallo buurman, ja, u stinkt uit uw mond, alstublieft. En daar, is, daar heeft hij het. Het is een stapel, ja. dus, dus moet oh, je netjes. horen dat jij bij de buurman aanloopt. joh, even niet meteen. Maar poets je tanden een keer met deze shit, weet je wel. Dat ja. is een bunzing. Ja, u stinkt als een, als een Bulgaar uit zijn gulp. Nou ja, dat is niet fijn. Ja. Dat vind ik wel goed. Dus die man moet voor de rechter komen. Hij heeft alles gedaan. Muziek hard gedraaid. Uh, containers geblokkeerd. Omdat je met tube tamperen staan gaf. Omdat hij uit zijn dus mondje. Eigenlijk wel <laughs> het beste. Hè? Ja toch? Ja. Een, een kleine hint. Ja. ja. ja. ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Maar het is ook wel als iemand je een pepermuntje geeft, denk je ook zo... Ja, Stink aan mijn bek of zo. Ja, ja. Dat je moet altijd. Maar heb jij wel eens tegen iemand gezegd, uh, hey Harry, je zag weer je tanden poetsen? Ja, ik heb het wel eens gezegd. Ja? ja. Nee, ik, niet dat ik me. Is ja. best Het is best wel. Ja, het is wel compromitterend. Ja, maar ook als ik iemand, lus, iemand ja. een jurk aanheven van een nou die zou ik niet aantrekken. Ja. Van, die bloes die jij hebt, ja. zou ik echt niet doen. Weet, Weet je wat het leukste is als je uitgaat met je, met je vrouw en dan, uh, dan moet je of je leber te vragen: hou dit aan? Oh ja, ja, ja, <laughs> ja. fuck. Ja, dat is, oh, ja, dat is een, dat is een, ja, dat is een heel, andere, heel andere Ja, dat is een ander taal. Als jij het ja. zegt. Ja. Dan gaat je vrouw er vanuit, je lief gaat ja, er vanuit. Ja, de, of je moet dat ze een smeentje geven. Dus ook ja, ook. Ja, ja. ja vrouw, vrouw loopt... als je uh, je vrouw vlak met ja. je uit eten gaat een smeentje geven en zegt: ja. hou je dit aan? Dan, dan uh, <laughs> heb, je niet hele leuk, heb je niet een hele leuke avond. Nee, maar vrouwen hebben natuurlijk een bestaan wat dat aangaat anders dan mannen, denk ik wel. Er zijn hele boeken over geschreven. Maar toch, als, je, als je, je vrouw terugkomt, voor de kapper. Dan kan je oh, dus, uh, okay. zeggen van, uh, nou, dat ziet er helemaal top uit. Wat ja. zie je er leuk uit? Vond je mijn oude haar niet leuk dan? Dus ik heb al die tijd voor lul gelopen. Ja, Uitkijken ja. wat je zegt. ja, ja. krijgen we weer van die reclame, wasmiddel reclame. Leuk Nee, leuk, leuk, die bloes. Leuk, leuk dat ja, ja, ja. de haar zit toe, zo. En dat valt ja. niet op dat zo'n dikke reet heb. Dat is ook goed om ja. te proberen. Ja. Afleiden. <laughs> Schat, ik ben naar de kapper geweest. Oh, zeker gesloten. Yeah. Oh, dus kijk uit hem. Ja, maar. Ja, gooi, uh... gooi er maar een nummer in. Gooi er maar een nummer in, hoor. Oh, oh lekker, lekker hoor. Oh, ja, lekker man. Cuur, de, lekker. Cuur, de cure, de cure. cure. Jazeker, je bent voor. De, Welkom bij ZFM. Dames en heren, het is het uh, ensemble Die zich hebben afgesplitst van de kwallentrappers. Ja, de kwallentrappers. <laughs> en hoor eens wat een fijne sound deze ja, lieden fijn. kunnen maken met hun verse trompetten. Dat is vrouw. wel een heel ja, mooie. Ja. Uh, jongens, wie, wie, wie kookt er bij jullie? Uh, hebben jullie een verdeling? Kook jij soms? Of, uh, ja, ik kook wel. Jij, jij kook, bent kooker. Ja, kook, ja? ja. ja? Ik heb ja, een ja. eiland. Toch? Ja. Ja, dan kook je dan. Ik dacht dat je Urk bedoelde. Ja, Vollen dan. Dat is geen eiland. Maar, oké. Ja, nee, want het is natuurlijk. Prima, we zijn geëmancipeerd. Ja, geëmancipeerd. Als dat zo mooi heet. Weet je wel. Andere generatie kon niet zoveel. Maar er is een Thaise manier. Ik ga even kijken of ik zijn naam goed kan uitspreken. Uit Thailand? Uit Thailand. Dat komt ook goed uit, hij daar woont. Ja. Bonsu Moeseton. Die had. Beloofde dat hij voor zijn vrouw zou gaan koken. Ja. Alleen hij was dat even vergeten... omdat hij met zijn vrienden het café in was gegaan. Met Tom. Met Tom. Tom Kakai. Tom, ja, Tom ja. Kakai en uh, Tom Jan. De twee broers. <laughs> uh, en, uh, maar die, zijn vrouw, een zekere Chanita... Uh, vond, die was toch op zoek naar... die wilde een vorkje prikken, zou ik maar zeggen. ja. En dat heeft ze ook gedaan. Deze dronken man kwam thuis en ze heeft hem met een harpoen in zijn snikkel geschoten. Zo. Maar die gozer was zo dronken dat hij in slaap is gevallen. En smorgens moest hij in het ziekenhuis. 17 hechtingen in zijn snikkel om een harpoen eruit te halen. Oeps. En het commentaar van deze minister is, toch, ik wacht nog even met thuiskomen tot ze een klein beetje is afgekoeld. <laughs> maar wat denk je dat er gebeurt als jij hier bij het Willemine gasthuis, weet ik wat het ziekenhuis, ook, met, een harpoen. En Lisbeth, met harpoen in je snikkel ja. binnenkomt? Ja, oh, dan uh, veel, uh, leuk, leuk vrijgezellig avondje gehad, meneer. Oh, <laughs> shit. Ja, dan, uh, dan kan je nog beter worden betrapt in de bananenbar... omdat je met een zwarte filstift wat rare teksten op je borst hebt staan. Ja. Inderdaad, wat ja, dus voor teksten? Nou ja, die, die, die dus met een vrouw met een, uh, met een uh, niet nader te noemen schrijfgerij in de muts op jouw borst heeft. Meen gebleven. je dat? Ja. gebeurde dat. Er zit er wel zo wat over te lezen, jongen, ja. even serieus nu. Maar niet al afwasbare ink is dat dan? Hè. Ja. Dat is ook weer goed. Ja, het is van Edding. De Edding 500G, die kennen wij. Edding 500, die kennen wij. We hebben ja. de dozen van rondgebracht. Ja we over Edding gesproken, blijf je wel bij de uitzending, ja? Hallo. Ja. eens loop. Wanneer heb jij voor het laatste hamburger gegeten? Uh, Proeh, dat is denk ik een half jaar terug, denk ik. Ja. Want? Nou, hou ik niet van. Nou, ik, ik had er toen eens een keer trek in, maar... Ja, uh, oh. ja vroeger... Uh, maar nu niet meer. Nee, nu even niet. <laughs> ik <moest er> <laughs> Jullie op hadden denken. het over koken, maar ik kook voor mezelf, hè, thuis. Ja, ja, ja. Uh, uh, be my guest. Ja. Ja. Maar uh, of, ja, uh, ik, ik liep over. laatst door de grote zijn in Dan Heb je nog uh, kroketterie Vriend? Nou, hoe lang zit dat oh, al niet? Vriend, vriend ja. Snacks, ja. ja taf, dat is vriend. een kortje heel vroeger. Ja. ja, maar het is toch een van de eerste automatieken? Ja, volgens ja. mij ook. Is het toch op de Tempelierstraat? Ja, nee. Nee, nee. nee. zit in, uh, in de Cronierstraat. Uh, volgens mij. Vriend. Groot, volgens mij grote Hout. Is dat zo? Groothuis. Maar goed, Groot kan me vergissen. Oh, ja. In elk geval, nu in navolging daarvan, wellicht is in de VS, in de Verenigde Staten, heeft dus nu iemand een uh, automaat gefabriceerd. die gewoon uh, eventjes allemaal binnen een straal van een vierkante meter voor jou een kant-en-klaar hamburger vers produceert. De Robo Burger. Ja, er, er komt dus nu een aantal automaten... wordt geplaatst door de hele gehele VS... want het schijnt wel een eclatant succes te zijn. De eerste is geopend in het Newport Center... Het winkelcentrum in de staat New Jersey. Jersey, Jersey is dat, ja. En binnenkort uh, verwacht met de fabrikant dat de, uh, de automaten ook... Uh, maar die staat wel zijn. langs de kant van de weg. Gooi je twee dollar in, krijg je een hamburger eruit. Nou, Top. niet langs de de weg. Ze willen hem op luchthavens, winkelcentra, hogescholen, kantoren... fabrieken, militaire basis. Daar willen ze maar verder dus, uh, bijna nergens. Verder bijna, nee, <laughs> bijna nergens. Dus niet in de Tweede Helmerstraat. Nee, nee nou, dat, ja, duurt weg, waar, dat duurt nog even. Nee, dat duurt nog even. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dan... Nou, wees blij dat hij niet van een soort diarree uit een 3D-printer komt. Tenminste, ik zou dat uit een 3D-printer komt. Niet ik vermeld het verhaal niet. Nou, die, die, die pink gooie van ja. McDonald's is natuurlijk ook... er uh, ja. is ook er te reet in. Zo'n ja. ja. ja. nee, een top-tientje even doen? Ja, ja. of plan. iets van een top-tien. Uh, top ja, nou, we hebben de top-tien van Stui. Nee, maar het is een beetje gekkigheid... over, uh, ik vond het over gekke bekeuringen. Gekke ja. wegenverkeerswetjes... links en rechts. Um, in Engeland bijvoorbeeld... Um, daar mag je um, wel uh, urineren. Maar? Ik hoor hem maar. Ja, Naar alleen bij, als je uit de auto stapt... Ja, dat ik, krankzinnig. Uh, als je namelijk plast tegen je voorbanden... of tegen je linker achterband... kun je een boete van 80 pond krijgen. In Engeland, als je langs de weg moet plassen... mag je alleen tegen je rechter achterband aan plassen. Oh ja? In Engeland? In Engeland. Tegen je rechter achterband? Ja, maar kijk, dus Dat snap ik wel, want... We rijden daar links dan sta je het veilig. Sta veilig. veilig, ja. Er ja. ja. zit ja. een soort van logica in, toch? Ik denk het wel, ja. ja. Maar waarom dan niet je rechter Maar goed, ja, dat vind ik wel ja. heel grappig, hè? Dus in Engeland alleen je je rechter achterband aanplassen. Dan krijgen we, dat weet ik ook nog wel... dat je in Thailand kun begeuring krijgen... maar ook in Spanje... als je in de auto rijdt met je teenslippers aan. Ja. Meen het dan? Ja, want je ja. teenslipper kan uitschieten... dat, volgens mij mag en dat kan ook niet. Nee, dat mag ja. volgens mij... Het kan nee. Maar wel met blote voet. Je mag wel met blote voeten ja. rijden... En met schoenen maar niet met teenslippers. Want uh, dat ding kan onder je gaspendaal en je rempendaal... waardoor je het niet meer kunt remmen. Ja. Ja. En dus je bent uh, gevaarlijk. Maar nou, ja. niet, he, niet heel dom. Nee, nee daar zit uh, inderdaad iets... Uh, uh, wat ook nog een gekke regel is in Spanje... dat is uh, daar buiten die teenslippers... je mag niks uit het raam steken. Geen arm of een ander lichaamsdeel. Daar kun je ook een boete voor krijgen. Maar de meest vreemde regel in Spanje... is het verbod om iets te dragen dat je oren bedekt. Zoals een hoed of een koptelefoon. En een hoodie. Mag je gewoon eens een hoodie in de auto krijgen? Bedek je oren, dus blijkbaar... Ja. Gaat, kijk, of ze handhaven, weet ik niet. Maar dat nee. van die regels die nog bestaan. Hè? Ja. Dus in Frankrijk, als je je auto fietst is... kun je ook een bekeuring krijgen. Maar ja, ja. wie let daarop? Dus er zit een verschil tussen of iets niet mag... Ja, dat is ook en of je dat daadwerkelijk gaat bekeuren. Uh, als je in Zuid-Afrika... Uh, uh, krijgt je een bekeuring als je... Um, als je geen brandstof meer hebt. Wat ik natuurlijk... Ja. Zich... <laughs> Best gek. Lekker handig. Nou, je wilde ja. ook niet komen te staan zonder brandstof in Zuid-Afrika hoor. Maar nee, je, melden. je ligt eraan waar. Ook, ook, ligt niet. Er aan waar. Ja, ook niet overdag. Nee, maar ook in Duitsland, als je langs de snelweg staat zonder brandstof, krijg je een bekeuring. Ja. Je meent okay, het? Ja. Nou, er is wel een redelijke regeling. Een hoge bekeuring en soms zelfs een rijverbod. Aha. Dus denk erom als je door de snel, op de snel gaat. Dan, ah, dan ben, dan ben ik benieuwd uh, hoe mijn bekeuring eruit zou hebben gezien. We hebben ooit uh, Boudewijn uh, Loogman, uh, de broer van G. -God, hebben zijn ziel verhuisd van noord naar de Haarlemstraat. Ja. Met de bus van Bert Davies, Ik ja? heb daar nog een foto van. En uh, zijn oude transitbus uit 1971. Oh ja. En daar zat, zaten uh, Boudie, <laughs> hele en, bankstel. Boudie en ik zaten op een <laughs> tweezitsbank die gewoon los omdat de bus verder vol zat, op het imperiaal stond geparkeerd. En wij zaten er met een blikje Bier. met z'n tweeën naast elkaar... op die tweezitsbank op die auto, reden we zo dat dorp. Dus als jij nou agent bent... wat zou jij voor een label aan die bekeuring hebben? Ik zou gewoon de ja, andere het, kant op kijken... want het zijn te veel bekeuringen in één keer. Dan ben ik een halve dag bezig om... dan ben ik een halve dag bezig op proces te Dus Ja, daar ben ik doorrijd ja, maar, ja, nee, het doorrijd. Ja, mooi, ja. de andere. Echt ja. Trouwens, de politieagent is dan wij natuurlijk ook. Ik, heb ook wel, ik ja. had vroeger een eentje, een lelijke eend. En als ik een koffer onder mijn kont... zet ik het dak open. En dan reek door de halte staat met mijn hoofd boven het dak aan. Dan moet je ook voor op het leven ja. gevaarlijk, man. Uh, dus dat. Maar goed, uh, nog ja. even verder. Wat ook niet mag. Uh, in Zwitserland is verboden om zondag auto je auto te wassen. Zou je er even rekening mee Maar Aha. Jij doet dat vaak. Ja. Dus ja, ook op zaterdag. Op zondag. Zondag ja, ja. mag er niet je auto. Nee, dat is uh, zondagrust, denk ik. Uh, nou, deze vind ik Amerika is natuurlijk totaal gestoord. Ja. Ver, uh, de, als je in de staat Maryland bent, mag je niet vloeken in je auto. Dus kijk, ja. met het raam over ja. iemand hoort. Ja. Je mag niet vloeken in je auto. Uh, in wat Kansas krijgen we een boete van 500 dollar. als je betrapt wordt op het rijden met piepende banden. Dat, oh, ja? vind ook, ja. dat vind ik ook wel goed. <laughs> maar dat betekent waarschijnlijk dat je dan snel dus Alles is natuurlijk een reden voor, uh, om dat te doen. Uh, in Arkansas. Mag je er waar Bill Clinton vandaan komt, mag je niet toeteren op plekken waar s'nachts na negen uur frisdrank en sandwiches worden verkocht? Zal ik het nog een keer herhalen? Ja, nog één keer. In Arkansas <laughs> mag je niet toeteren op plekken waar s'avonds na negen uur frisdrank en sandwiches worden verkocht. Ja. Wat een idioterie. Dus dat je Met je maten net even een blikje genuttigd. En naast nou, hier van de Weepel weer. Ja. ja. Echt, Dat is hem ja. dus. Ja. Uh, in Oklahoma is het wel de allergekste... want er is een wet die het verbiedt om seks te hebben met je auto. En dan praat ik niet over seks te hebben in je auto... Nee, maar, maar, met maar met je auto. <laughs> Maar dan ga je met je piemel in, in de uitlaat zitten. Dat hoef je mij niet te vragen. Ik ga aan Frank, die weet er Frank? alles van. Frank, nee, nee, werkt dat? Hoe nee, ik, ik, ik, ik, ga je nou een... seks hebben met je auto? Ja, ik weet het niet. Mijn conucootjes zouden daar te klein voor zijn. Heb je mijn uitlaat wel eens thanks for sharing, this with us. Fijn dat je dat met ons deelt, Frank. Ja, ja, je moet toch wat? Ja, dat snap ik. Goeiedag. <laughs> nou ja. en tot slot, als je in Amerika... Uh, of nee, Australië... krijg je een boete van ook wel bizar, 476 dollar... Uh, voor het vergeten, wat natuurlijk wel vaak gebeurt, als jij gaat tanken, als je vergeet je auto af te sluiten... terwijl je gaat betalen. Ja. Okay. Dan moet je je auto blijkbaar afsluiten. Als je het niet ja. doet, krijg je 460 dollar boete. Zou Hoe zit dat met de een fiets? fiets? Ook doen. Hoe zit het met een fiets? Ja. Wat doe je met je fiets bij een tankstation? Uh, niet tanken, maar wel uh, schoonmaken zo uh, af en toe. Uh, <laughs> uh, Bantelpomp. Ja. Uh, je krijgt geen advocaatgebak meer. Oh, je hebt uh. een mokka gebak. <laughs> Ook helemaal... Nee uh, <laughs> ja. ja, jongens, dat zijn ze dus ongeveer. Dat oh, je, ja. gekke, gekke dingen. Ja. Nou, ik vind in nederland zijn ook wel wat gek. Ik bonnen. heb eens een, een, een, een, een bekeuring gekregen... omdat ik illegaal, dat was toen nog, drank invoerde. Een relaas wegens poging tot slaak invoeren kreeg ik. Oh? ik heb dat nog, het was nooit ondertekend. Die agenten hebben het natuurlijk zelf opgezopen. Snap dat oh, wel. oké. Maar, als, maar je, het was als, een als, want als je kenteken niet leesbaar in veel landen, als je kenteken niet leesbaar, hier ook trouwens, hè? Als jouw kenteken niet leesbaar is vanwege stof. Eruit. Ja, ja. Dan sommige het mensen krijgen. deden nog wel eens. Maak je ze van een. een, een ja. met een zwart stiftje. maakt ze ergens een andere letter iets. zodat ze ja. geleerd ja. werden. voor ja. je ja. wel gepakt, Maar dat door. is Weet je als wat als die, die kaas... apen op, op, op de scooter tegenwoordig doen? Dan ja. gaan ze tanken. en dan uh, rijden ze weg. en dan uh, hangen ze hun jas over, de, hoe heet het, over, over het kenteken. Ja. kenteken. Ja. De oh, Daar heb jij natuurlijk vanuit. met de oorlog ook Hoeveel brandstof. heeft er in een scooter dat je daar nog. Ja, is niet normaal? Nee. Ja, drie ja, liter in een scooter of zo? Ja, voor, voor vijf euro. Ja. ja, maar ja, je zult net geen 5 euro hebben. Nou ja, ja, daar Scootermak gaat het dan om. Portemonnee van ja, de ja, de scooter maar is ook gejat misschien van de eerste eigenaar. Je en de, de, de, de vreemdste bon die ik uh, uh, niet heb gekregen... maar wel zou kunnen krijgen... is het feit dat ik een koogopje uit, uh, uit het uh, ah. raam gooide. Ja, moet en toen werd ik aangehouden. oh echt In ja. Nederland? In Nederland. Oh, in Singapore ja. krijg je daar duizend dollar ja. voor. Ja. Nou, ja, hier was er een man... en in. die was ook zo heel groot en baard je kent het, was was, het zo of zo was politieagent, een politieagent of een politieagent uh, en die San en die, uh, en die wat, wat heeft er uit wat heb ik uit he? gegooid? Nou, uh, ik denk, uh, nou, uh, oh zeg ik, ik heb mijn mijn eruit gespuugd. Ik zei, dat is inderdaad waar, meneer. Ja. Dat had nooit mogen gebeuren. En toen heb ik heel veel meer culpa. en toen kreeg ik geen bon. Nou, oh. dat is mooi. Maar, ja, met, uh... maar, maar we zijn er bijna ja. Waar zijn we? We zijn er bijna. Doei. Want, uh, uh, Heb je nog een nee, want, Nou, nee. Want uh, we zijn uh, wat anders schieten we dwars door het nieuws heen. En dan... ah, dat willen we niet. Ah, dat nee, willen dat we natuurlijk van die, niet, dat is he, van niet. is van niet van leuk. He, nee. Volgende week gaan we verder. Dag. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.